Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Vanwege de noordwester storm die Nederland in de loop van de nacht bereikt... worden op Schiphol tientallen vluchten geschrapt, onder meer van de KLM. Vluchten die wel doorgaan krijgen waarschijnlijk te maken met vertraging. Door de storm en de zware windstoten heeft de luchthaven een zeer beperkte baancapaciteit. In verband met de storm heeft het KNMI voor morgen in het noordwesten code oranje afgekondigd. In de rest van het land geldt code geel. Weggebruikers moeten voorzichtig zijn en met name uitkijken op bruggen en viaducten. De scheepvaart zal vertraging oplopen omdat bij harde wind bruggen niet kunnen worden bediend. De NS rijdt morgen volgens nog zonder grote aanpassingen. Rijkswaterstaat verwacht een hoge waterstand. Vrijwel zeker gaan enkele waterkeringen dicht. In Canada blokkeren tientallen vrachtwagens en andere voertuigen nog steeds het centrum van de hoofdstad Ottawa.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 De definitieve uitslag van de tuinvogeltelling wordt bekend als alle meldingen zijn verwerkt. Egypte heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Afrika Cup. Het won met 2-1 van Marokko. In de halve finale starten de Egyptische voetballers op het gastland Cameroen. De andere halve finale gaat tussen Burkina Faso en Senegal. Mohamed Iataren speelt de rest van dit kalenderjaar voor Ajax, de huren de voormalige PSVR van Juventus. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. In augustus maakte de 19-jarige Jataren de overstap naar Juventus... nadat hij in ongenade was gevallen bij PSV. Het weer, vannacht regen en meer wind. Het wordt onstuimig met langs de westkust in de ochtend even een noordwestelstorm... en zeer zware windstoten en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1474 hier op je eigen lokale radio. Eens even kijken, die tweede uur van Peaceful Radio gaan we beginnen met een nieuw album van Viguela. En dat is een groep mensen uit Spanje en Spaanse... Uh, ...traditionele muziek. Dus world music hebben we het dan eigenlijk over. Ik ga het allemaal niet uitspreken hoe die, uh, dit album heet. Uh, het zijn in ieder geval goede bekenden van de Peaceful Radio Shows. En, uh we hebben in het verre verleden nog wel uh, ook meerdere albums van ze toegestuurd gekregen. Ja, dat ging toen met fysieke albums, cd's heette dat. En um, nou, daar hebben we toen dankbaar gebruik van gemaakt. Vrolijke en natuurlijk temperamentvolle muziek. Daarna Sylvia. Sylvia is een nieuwe artiest voor ons programma met A Dreamer's Journey. En we gaan luisteren naar de track Avalon. Daarna uh, Steen Rahauke, Drumming the Earth. En daar gaan we dan ook uh, echt de tijd mee terug. En dan hebben we het echt over begin jaren 2000. Zoals ook Adoramas met Hymns uh, of the Celts. En ja, dat was in die tijd ook zo. Er werden veel albums uh, opgedragen aan Keltische muziek. En de Kelten uh, van zichzelf. Eens even kijken, Aeons of Dignity, daarmee sluiten we af van de groep Cybertribe. En daarvoor nog even Light and Spirit van Hans Christianus, een wat meer klassiekachtige. Ik wens je heel veel luisterplezier bij 1474 en voor meer info, peacefulradio.info. En daar vind je de playlist en dit programma terug.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 listening to Peaceful Radio. Please visit my website, garethmusic.com. That's G A R E T H music.